Somalische piraten hebben na een kaping van tien maanden een Italiaanse olietanker laten gaan. Waarschijnlijk heeft Italië de kapers miljoenen losgeld betaald voor de tanker en zijn 22 bemanningsleden. De bemanning bestond uit vijf Italianen en 17 Indiërs. Ze werden begin februari door gewapende Somaliërs overmeesterd. Hoe de opvarenden eraan toe zijn is nog niet bekend.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 AMB ah, Verkeersinformatie viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen de afrit Gooi Meer en Muiderslot staat 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken aan de linkerkant van de weg zijn nog dicht. Bergingswerk op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel staat 2 kilometer. En hier is de rechterrijstrook dicht.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 Dit is Radio 1. Twee dingen zei je op de NL altijd? Uh, nou altijd. Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. van Brakel. Goedenavond. Anders Breivik, Volkert van der Graaf. Namen van twee lone wolf-terroristen, Einzelgangers, solo-terroristen. Socioloog Ramon Spij deed onderzoek, schreef er een boek over. Straks in uh, twee dingen. Onderdak geven aan je bejaarde, hulpbehoevende vader of moeder. Ze in huis nemen. Daar worden grappen over gemaakt. Waar ga jij naartoe? Ik heb zo meteen een afspraak met een begrafenisondernemer. Kunnen jullie niet wachten tot ik dood ben? <lacht> ik wacht al drie jaar. <lacht> Kopje koffie. Het ligt er nog maar aan wat je erin gedaan hebt. John Kijkamp, uh, acteur, senior in de comedieserie Het Zonnetje in Huis... Ja, de vader of moeder in, uh, in huis nemen. Uh, u deed dat, hè? Meta bijzonder. Uw moeder. Ja, maar ze was al aan het dementeren. Ze was, haar geest was al dwalend. Ja, maar dus... dat, ik zou zeggen, dat is bijna een extra reden om het niet te doen. Nee, ba nee. Ik heb die bundel is herdrukt. Het was een brochure. En ik heb elf jaar, uh, elf jaar mijn moeder in huis gehad. En ik hoorde afgelopen juni hoorde ik bij de supermarkt twee vrouwen zeggen. Wat doe jij met ma met de kerst? Nou, dat, dat vind ja. ik niks. Dat vind ik helemaal niks. Uw boekje uit de jaren tachtig, waar laat je ma... Ja. Uh, dat was voor u geen vraagteken. Op welk moment dacht u, ik neem mijn uh, hulpbehoevende... mijn dementerende oude moeder in huis? Ja, nou, wij hadden een rijtjeshuis met vier kinderen. Een koophuis. En mijn moeder had een flat. Dus we, uh, en, die, en in dat flatgebouw, daar dus, redden ze alles. Ze was heel erg in de war. Dat kon dus niet langer. En toen hebben we haar, haar boekhouder benaderd. Want ze had een boekhouder. En uh, die heeft een... Uh ge, toen hebben we uitgezocht of het kon dat wij ons huis verkochten... en zij de flat. En net als de Chinezen eigenlijk, alles onder één kap. Ja, ja, ja. Maar ik zou bijna zeggen, alweer een reden om te zeggen... ja, ik moet mijn huis verkopen, mijn moeder moet haar huis verkopen. Nou, uh, uh, we, we doen het niet. En toch uh, zet toch, u ook die stap. U hoeft toch niet bang te zijn? Je moet niet bang nee, zijn. Nee, je moet niet bang zijn. En nergens tegenop zien. En we hadden vier kinderen, dus ja. het ging wel lekker. Uh, het was een druk huishouding, ja. ja, zeker. Want u kunt nog wel willen... Uh, dat uw moeder bij u in huis komt ja, als ze die man... hulp nodig, maar die man en die vier kinderen. Ja, hebben we doorgesproken hoor. Met elkaar, de vier kinderen. Want ze, mm. ze kregen natuurlijk een heel, een heel ruim huis. Ze kregen eigen, allemaal een eigen kamer. En mijn mm. man, ja, dat was een beetje een stille fennoot, die zei om de 18 jaar wat. dus... Uh, nou, ja, maar goed, hij, hij, hij had hier wil, wel een zin mee. Ja, neem ik ja aan. absoluut. absoluut. Ja. Ja, hij stond er ook wel achter hoor. Ja. Dus het was 6 tegen één eigenlijk. <laughs> en Wat vond uw moeder ervan? U, kon u daar achter komen? Nou, no. we wisten alleen dat ze niet naar een verzorgingshuis wilde. Niet naar een bejaardenhuis. Maar hm. ze had nog niet het besef dat ze niet alleen kon. We hebben gewoon gezegd, nou, maar dit is het beste voor je. En, en ze had een eigen unit ja. in een groot huis. Dus dat ging allemaal. Zeg, voor u klinkt het allemaal heel normaal, hè? Dat doe ja. je als je moeder je, je hulp nodig ja. heeft. Ja. Wat zei de omgeving? Nou, die zeiden heel cru, je ja, zoon uit lijkt, dat, dat, die stop je weg. En nog hoor, mm. en daarom is het zo droevig... Er is in, sinds de jaren tachtig is er eigenlijk niets veranderd. En daarom treed ik nu naar buiten met die ja. brochure, met dat boekje... om het begrip dementie uh, als, mm. als bespreekbaar te maken. Ja. Waarom deed u het, uh, uh, behalve dat u vond dat uw moeder hulp nodig had? Wat, wat bewogen u zelf? Dit, ik was zelf in de verpleging geweest, hè? 12 jaar. Maar eigenlijk op een operatiekamer. Maar ik vind oude mensen zo uh, interessant. Mm. Maar dit was, dit was zorg dag en nacht. Ja, nou, is dat erg? Als je een gehandicapt kind hebt, dan ben je er ook... Uh... Daar heb ik niet eens ge uh, aan gedacht, hoor. Nee. Nou, weet je waar ik probeer achter te komen? Het doet een mens zoiets uit, uit schuldgevoel... als hij denkt, ik neem mijn moeder niet in het huis, wraak. dan? Nou, dan ja. denk je uit wraak, maar meer van... Uh, ja, het is ook... Uh, je hebt misschien wel een... een een, een soort van plicht die je tegenover uh, deze oude voelt, dus daarom doe je het. Nee, we hadden dus uh, primair, was ik ben ontzettend gek op oude mensen. Dus ik zit misschien wel goed bij Max, maar, maar uh, en uh, dat boeide me dus. En ik vond het sneu als zij niet gelukkig zou zijn in een bejaardenhuis. Hmm. En er was geld, dus ja. we, ze waren een economische eenheid. Ja, Wat was uw moeder voor een mens? stout was ze. En ja. verder wil ik er niets over zeggen. Nee, niet nee. één voorbeeld van nee. stoute gedrag? Nee, nee, nee. Dan slaapt hij tot volgend jaar niet meer. Nee, nee. nee. Dus maar... ik had... Met mijn vader had ik het niet kunnen doen. Want daar had ik een emotionele band mee. En die had me dan helemaal leeggezogen en opgeëist. En, maar nu zag ik mijn moeder als, als patiënt. En dat is machtig interessant. Daar hoor. kun je dus zelfs al ben je de dochter nee tegen zeggen als ze, als ze vraagt of overvraagt. Ja, ze had, ik heb de kinderen uitgelegd hoe het gaat. En dan was ze zes jaar, bijvoorbeeld, een leeftijd van zes jaar. En dan zegt ze, dat gebakje, dat is van mij, weet je wel, een vechtsel. En als ze vier jaar was, dan, dan uh, had ze weer andere kleuterstreekjes eigenlijk. Ja. En la, op het laatst speelde ze, lag ze als een baby met haar handen te spelen. Ja. Maar, maar kun je kun je, uh, je moeder zakelijk benaderen? Ja, dat kan. Dat kan. Als je, als je... Ik had niet zo'n emotionele band met mijn moeder. En uh, dan kan je. Ik heb twee keer trouwens nee gezegd in die periode. Want uh, je... ik had op school verplichtingen met, met de kinderen enzovoort. En ze kwamen altijd naast de trampoline terecht. Dus al die sportblessures hebben we gehad. Mijn man had een oorlogstrauma. Dus dat was ook nog. Dat komt niet in die brochure voor. En, en er was nog een wegloopkind. Niet Jonger. van ons, maar een, vriend, een vriendin van mijn dochter. Die was weggelopen, dus dat schoof ook maar aan. Ja. Maar twee keer heb ik nee gezegd. Want toen had ik allebei mijn enkels in het gips. En toen kwamen ze, kwam ze vragen of ik wilde collecteren voor de blinden. Nou, ja, dat, dat kan we, niet. Hoor. Vandaag niet. Nee, nee. Nee. Maar, maar hoe bewaart u in zo'n situatie het evenwicht binnen het huishouden? In het, binnen het gezin? Want ja. ieder vraagt zijn aandacht. heeft zijn problemen. Springt ook op... U als moeder af? Of ja. als echtgenoot? Maar ik, heb, uh, een, ik was in opleiding voor lerares koken. En dan kreeg je maatschappijleer. En dan heb je een vak efficiëntie. Dus dat, daar heb ik heel veel aan gehad. Hè? Als je dus heel druk hebt en je wordt hmm. vol met opdracht... Zeker. dan ga je zitten en dan, dat kan eraf en dat en dat. Enzovoort, ja, enzovoort. Tot, al, tot aan de dag waarop u zelf misschien ziek wordt. Ja, of of nou, eens even ben... op vakantie wil. Nou, wij gingen één jaar met één week per jaar met vakantie. En dat ging dan luxe. Ik wilde niet. Hè? Dus dat hebben de kinderen ook uitgelegd. En je kan, dan hadden we iemand van de Stichting die past op oma. Ja. Ja. Zeg maar, uh, het gebeurt niet veel meer, denk ik. Hè? In, vroeger was het veel gewoner, dat mensen hun, hun ouders in huis namen. En dat die ouders daar bleven uh, en onderdeel van het gezin waren. Geen enkel punt, ja, vaak denk ik op het platteland. Naam, maar dan waren ze nog gezond meestal, maar uh, ze zijn weer bezig. Hè? Oh. Omdat, uh, ja, het ja. komt niet zo van de grond met die units uh, bij, bij, bij huizen bij, hè? Ja, van ja, andere ja. mensen. Ja, ja. ja het is jammer. Ja, vindt u het want, jammer? Ja, ik vind het jammer. Ik vind dat je best uh, wat voor een ander over mag hebben. Maar ik wil niet het theatraal nee, nee, doen, nee, want nee, ik ben wat? niet het lieve kind, nee, hoor. Ja, nee, nou ja, u bent wel een lieve dochter geweest. U zegt, je moet wat voor een ander over hebben. Ja, pardon, 24 uur per dag staat u ervoor. Ja, ja. Krijgt u hulp van de huisarts? We hebben een hele goede huisarts. En dat is natuurlijk fijn. Want heel heleboel huisartsen die houden van jonge kinderen. Hè, en niet van de bejaarde medemens. Nee, daar valt dus, de eer niet zo meer nee, aan te behalen. Nee, nee. En ik was best wel streng. Ik was wel streng. Want we hadden mijn moeder die dacht... het huis is voor mij. Ik heb het betaald. Dus ik ben de baas. Nee, dus. He, en op een gegeven moment, dat staat ook in die folder... maar daar heeft iedereen zo om gelachen. Maar ze had van die grote moederonderbroeken van die, met elastiek. een he, Heel ouderwets. Dat wil je eigenlijk als kind niet weten. Nee, en, maar dan had ze ze in mijn, onze tuin gehangen. En mijn horizon ja. moest, was echt vervuild. Dat heb ik, toen ben ik echt één keer kwaad geworden in ja. die elf jaar. Ja. Ja, nou ja, één keer kwaad in elf jaar, dat, dat is een mooi gemiddelde, zou ik zeggen. Ja. Uh, ziet u hier toch een modern Nederlandse probleem, wat wij met onze oudere ouders doen? Ja, ik vind, de, de mensen leven veel gemakkelijker. Ik denk, die, die twee vrouwen, die zeiden, wat doe je met haar? Je, ja. hè, een um... Een moeder is dan soms een ding dat je wegstopt. Ja, ik zit hier met ja. twee dingen. <laughs> Misschien zijn ja, weet, van... Ik vraag me wel af, stel eens dat uw moeder honderd was geworden. Dan ja. had u heel veel jaren voor haar moeten ja. zorgen. En nou, dan kun je ook zeggen, ja, dat gaat van mijn tijd af. mijn tijd... Nou ja, het mijn zal mij tijd wel duren, zou je ook niet denken. Nee, dat vind ik zo raar geredeneerd. Ja? Nee, dat vind ik. Want ik, uh, ik kon er een heleboel bij doen. Je kan het toch plannen? Dat moet je, je moet van tevoren je grijze celletjes gebruiken. Ja, plannen en plannen. Maar ja, er, je plant alles en, en misschien vergeet je jezelf. Nou, dat, uh, dat neigt ook naar dementie dan als je jezelf ja. vergeet. <laughs> u hebt vier kinderen. Ja. Um, ik neem aan dat u wel eens met de kinderen gesproken hebt over als het u zou overkomen, wat ja, uw moeder heeft gehad. Ja, nee, maar ik, dat hebben we van tevoren gezegd. Ik, dit houdt niet in dat jullie voor mij de, hè, moeten zorgen nee. later. Dat wil ik ook niet. Nee, maar waarom nee. willen u het niet? Nou, dat is, het is hun leven. Ja. En, uh, nee. nee, dat wil ik niet. Nee. Maar ja, zo hebt u zelf niet gedacht. Het is mijn leven. Nou, ik wil, ik, ik wil die, die, hun uh, vrijheid niet claimen. Nee nee, nee, nee, dat wil ik niet. Hoe lang hebt u uw moeder uiteindelijk in huis gehad? Elf jaar. Zo lang? Ja, maar het was een ruim huis, hè. We zochten dus een ja. heel ruim huis. En kon, op slot, ze ging ook wel wandelen, dus en zo. Ja, maar goed, zij, zij was voortdurend op u aangewezen. Ja. Ja. Hoe, en de, ik, hoe ging dat? Goh, nou, maar jij, jij hebt er uh, een kind bij... Of je nou, sommigen hebben twaalf kinderen, mm. ik moet er niet aan denken. Maar, hè? Dus je hebt gewoon een, een zorgenkind erbij. Ja. ja, en die zorg wordt alleen maar erger, uh, groter van omvang. Ja, maar als je... Uh, dus degene die zulke plannen heeft... die moet zich ook verdiepen in het ziektebeeld. Hè? Ja, want dat betekent... Kijk, de dementerende mensen uh, staan echt aan het eind van hun, van hun leven, dat, dat kun je ze weten. Ze sterven eigenlijk twee keer. Hè? Mm. Dus je bent ze geestelijk kwijt heb je al afscheid ja. genomen, dat is het droevige ervan. En dan, als het lijf het opgeeft. Ja. Ja. Nou ja, u hebt met uw kinderen afgesproken. Uh, ik kom nee, niet bij jullie. Nee. nee. Ik niet. Nee. Um, uh, en weet u wel wat u dan wilt? Of uh, laat nou, u dat ik, maar ik gewoon Nou, ik woon in het fijne huis. Ik woon wonen, wonen, ja. nog steeds in het ruime huis. En ik wil, ik wil daar ook uh, mijn ogen sluiten als het, als het nou. toegestaan wordt. Nou, ik, ik hoop dat het u toegestaan wordt. En ja. dat het nog heel lang duurt. Ja. Mevrouw Meta Bison, dank u wel voor dit verhaal. Waar laat je maar? Voor u ja. geen vraagteken, maar voor velen wel. Uh, uh, Denk er goed over na. Uh, al eerder hij begint, neem ik aan. Maar het heeft ook uh, bijzondere kanten. Jawel, natuurlijk ja. hoor. En niet te uh, droevig worden meteen. Nee. nee. Dat moeten we niet doen. Het is al donker genoeg buiten. Zo is dat. Meta Bison, ja. ik dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. Vandaag uh, noemde de vader van de Noorse extremist Anders Breivik... zijn zoon de ergste terrorist sinds de Tweede Wereldoorlog. Door twee aanslagen van Breivik kwamen in juli was het... in totaal 77 mensen om het leven. Ramon Spij, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam... en aan de La Trobe University in Australië. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Spij, u deed onderzoek naar uh, de lone wolf terrorist, uh, solo-terroristen... Uh, gemakkelijk in het Nederlands gezegd. En uw boek uh, verschijnt uh, deze maand daarover. Is blijf ik het voorbeeld van iemand die alles in zijn uppie en in zijn eentje deed? Uh, dat lijkt er wel op op dit moment. En uh, dan is ook de, de klassificatie van de ergste terrorist is ook wel, uh, toch wel vattend. Omdat uh, uh, het, het dodental eigenlijk van zijn aanslag bijzonder hoog is voor een soloterrorist. En dat ja. zegt ook wel wat over de mate van voorbereiding uh, die erin gestoken is. Ja. Uh, om een beeld te krijgen, meneer Spaai, uh, even wat voorbeelden. De grote ramp waardoor Europa wordt getroffen is het multiculturalisme. De islam is het gif dat Europa overspoelt. Politiek correcte leiders zijn veel te laf om hier tegen op te treden. Individuen moeten opstaan om als een soort moderne kruisvaarders Europa te redden van het islamitische spook. Opmerkelijk is dat hij het ook uitgebreid heeft over Nederland. Er staat... Nederland, dat eeuwenlang een toevluchtsoord was voor vrijheid van gedachten, wordt steeds meer een totalitaire samenleving door de massa-immigratie en die van moslims in het nou bijzonder. Ja, dit, is, dit is een heel verhaal natuurlijk. Uh, laten we eens iets meer profiel uh, geven. Wat is voor u het kenmerk van een, uh, een soloterrorist? Ik denk dat het belangrijk is om, om te zeggen dat het gaat om hè, een heel divers verschijnsel. En dat je dus ja, tal van drijfveren ziet, uh, ook bij verschillende individuen. Maar als je te kijkt naar algemene patronen, dan zie je in de eerste, in de eerste plaats, en ook dat, dat eerdere fragment duidt er wel op... een enorme tunnelvisie waar het gaat om een hele rigide ideologie, waar dus de oorzaak voor problemen... Uh, uh, zowel persoonlijk als maatschappelijk worden toegeschreven aan een, aan een vijand. En die vijand moet dan ook met geweld worden bestreden. En eigenlijk democratische methoden die zijn zinloos. Ja. En, uh, dat geldt ook erg voor Breivik... die dus in het verleden lid is geweest van politieke partijen. En dus op een gegeven moment uh, een eigen zeggen concludeerde... van ja, luister, uh, dit democratische proces... Daarmee kan ik niet bereiken wat ik wil bereiken. Uh, het moet anders. Ja, er zit dus, er zit dus laten we zeggen, een, een vorm van ideologie onder. Er is over nagedacht. Uh, de, de uitkomst is bizar, vreed en onvoorstelbaar. Uh, maar hij, hij heeft nog uh, iets aan fundament, zal ik maar zeggen, op basis waarvan hij opereert. Uh, in, ieder geval, in, ieder geval, in ieder geval in zijn gedachten en ook uh, in, het, in, de gedachte, in de gedachtengang van sommige van hm. ja, zijn sympathisanten... die hij vooral ook op het internet heeft leren kennen, is dat inderdaad het geval. Je kunt natuurlijk afvragen of er ja, aan basis van werkelijkheid in, in, in, in, in, die, in de gedachten zit. Ja, ja nou, uh, la, laten we niet hopen. Uh, nee, want, inderdaad. Nee. <laughs> nou ja, er, zijn, er zijn meer voorbeelden van, die hebben we ook nog uh, paraat. Londen, voorjaar 1999. Een serie bomaanslagen houdt de stad in... Een vergrepen. Bij de eerste twee in Brixton en op Brick Lane vallen tientallen gewonden. In Soho vallen drie doden. Oh mijn god, oh mijn god. Hier op de parkeerplaats van uh, Radio 3. Twee minuten, drie minuten nadat het programma is afgelopen, ligt uh, hier uh, Pim Fortuyn. Te zien is hoe Anders Breivik bij de waterkant staat. Hij beeldt uit hoe hij zijn wapen aanlegt, door de zoeker kijkt en in het water schiet. Het zijn, het zijn zomaar drie voorbeelden, maar u hebt er in uw boek veel, veel meer uh, uh, naar voren uh, gehaald. Uh, denkt u uh, dat dit een verschijnsel is uh, van deze tijd? Of, of kunnen we toch verder terug in de tijd om dergelijke figuren opnieuw uh, ook te zien? We kunnen absoluut uh, vaststellen dat het geen nieuw fenomeen is. Ik, uh, ik ben voorbeeld tegengekomen ook bijvoorbeeld uit de 19e eeuw. Met name uit Oost-Europa. Uh, maar wat we wel zien is dat er zeker sinds de jaren negentig... echt een toename is van het aantal aanslagen. Ja. En dat zijn, zijn vrij complexe oorzaken. Uh, en één daarvan is dat dus ook een aantal radicale groeperingen... waaronder bijvoorbeeld ook al-Qaeda zelf... Uh, ja. maar ook extreemrechtse organisaties en bepaalde anti-abortusgroepen... dus zelf uh, uh, mensen aansporen om individuele aanslagen te plegen. Juist ook vanuit het oogpunt dat die veel moeilijker zijn, uh, uh, zijn te voorkomen... door uh, door, de, door inlichtingendiensten en politie... Dan, dan wanneer het gaat om georganiseerde uh, uh, activiteiten. Dus mensen de opereren in hun eentje... Die, mensen die dit soort verschrikkelijke aanslagen op hun geweten uh, willen hebben... maar worden ergens onderweg aangemoedigd door, zoals u nu zegt, bijvoorbeeld Al-Qaeda? Ja, dat is niet altijd het geval. Maar je ziet toch wel vaak dat... Het, dat ondanks dat deze, sommige van deze personen in, in best wel een flink sociaal isolement leven... en zich, zich terugtrekken van de wereld... deels ook omdat zij die wereld als, als moreel verwerpelijk zien... Uh, maar toch worden ook beïnvloed en zich identificeren... met een gedachtegoed van, van bepaalde radicale groeperingen. En dat kan direct zijn, maar dat kan ook heel indirect zijn... Zeg maar door het ja. lezen van bepaalde radicale literatuur... door ah, ja. het luisteren naar bepaalde... Preken van, uh, van voor bijvoorbeeld radicale uh, uh, imams op het internet. Dus allerlei vormen uh, ja, waarin dat kan plaatsvinden. Daar noemt u uh, het internet. Is dat, is dat ook een, een, een bron waartoe het aantal uh, gevallen... Uh, dat nu zo sterk toeneemt te herleiden is? Ik denk dat het inderdaad een van de belangrijke trends is... dat het internet nu in veel gevallen een prominente rol speelt... in dat radicaliseringsproces waar ik zou zeggen, van, nou, het is zeker geen oorzaak op zich... maar het is natuurlijk voor degenen die op zoek zijn... naar een bepaalde extreme identiteit... en, en een stukje legitimatie van, van bepaalde gedachten die ze hebben... en ook hoe ze dat dan eventueel zouden kunnen omzetten in daden... dat die toch dan grijpen naar uh, materiaal wat ook online beschikbaar is. Ook, ook offline, maar zeker ook online. Z ja. Zou u iemand als uh, uh, Karstatus, die op uh, koningin de aanslag op de Koninklijke Bus wilde plegen... maar uiteindelijk tegen de gedenknaald aan... aan Denderde nadat hij daarvoor een aantal mensen om het leven had gebracht, omdat hij door dat levende cordon reed, tot een loonwolf rekenen. In, in mijn optiek is hier geen sprake van loonwolfterrorism. Uh, al, is, al is het soms onduidelijk, maar gaat het dus vooral bij loonwolfterrorism... toch over een, over een bepaald politiek uh, uh, motief. Al, al zeg ik daarbij dat het vaak dus om een vrij onduidelijk en kan om heel vaag motief gaan. En in, dat, in dit geval van Karstatus is bijvoorbeeld altijd vrij onduidelijk gebleven welk motief dat dan is. En in dat soort gevallen zou ik zeggen, nou dan moeten we oppassen omdat ook als terrorisme te klassificeren. Ja. Nog even los van de wanorde in de gedachten van Anders Breivik... in een deel van het manifest wat we daarnet hoorden. Wat hij wel bereikt is uh, dat er bijvoorbeeld in de Nederlandse Tweede Kamer... over gesproken wordt. Absoluut. En het is ook een, een, een belangrijk debat binnen, zeg maar, ook de terrorismeonderzoekers, maar ook inderdaad uh, uh, breder, ook in de politiek. Is of je dus ook uh, bijvoorbeeld media-aandacht aan dit soort gevallen moet geven. Maar ja, in dit geval, uh, wanneer er zulke gruwelijke consequenties verbonden zijn ja. aan die daden, ja, kun je er toch moeilijk omheen. En, en dat is dus een van de. Van de, van de nare, onbedoelde gevolgen van dit soort acties... Ja. dat hij inderdaad toch tot op zekere hoogte... zijn, uh, zijn gedachtegoed uh, toch voor het voetlicht kan brengen. Dat het is blijkbaar wel een van zijn drijfveren. Ja, absoluut. En hij, hij, hij probeerde ook in de, in de Noord, Noorse rechtbank uh, de mogelijkheid ja. te krijgen... om daar nog eens uit te leggen waarom zijn daad... Nood, zoals hij noemde dat gruwelijk, ja. maar noodzakelijk uh, te zijn. En de, de Noorse rechter heeft dat verzoek afgewezen. Ja. Uh, in mijn ogen vrij verstandig. Uh, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat via alle andere manieren uh, dat, toch, uh, dat toch in de buitenwereld komt. Al valt op dat toch vrij veel mensen die uh, tot op zekere hoogte zijn gedachten goed volgen en steunen, uh, toch echt afstand nemen van, van, van de manier waarop hij uh, dat in actie heeft omgezet. Namelijk uh, massaal geweld. Maar merkt u bij uw uh, onderzoek naar uh, dit soort aanslagplegers dat ze in ieder geval wel een drijfveer hebben dat, dat het, het, het kenmerkende is uh, van hen allen... Ja, absoluut. En die drijfveer kan uh, zomaar meer aan de politieke kant zitten. Maar je ziet toch ook veel gevallen waar het meer een combinatie is... van, van politieke overtuiging, uh, maar ook persoonlijke frustraties... over hun eigen leven of over hun leefomgeving. En soms ook simpelweg, we hoorden eerder het fragment van David Copeland in Engeland. David Copeland was ook heel erg, wilde graag beroemd worden. En dat hmm. is toch ook wel eens uh, die, die, ja, die, die drang naar, naar bekendheid en roem... En, en iemand zijn in de samenleving. Ja, ik vroeg me wel af uh, toen ik me in dit onderwerp... Verdiepte Toen ik wist dat u vanavond in de studio Den Haag een toelichting op uw boek zou geven. Wat drijft hem? Wat is uw eigen, wat is uw eigen drijfveer om uh, dit soort mensen uh, min of meer te proberen te doorgronden? Ik denk dat voor mij, uh, in ieder geval vanuit een professioneel oogpunt, een belangrijke drijfveer is het begrijpen van geweld... Ik ben toch altijd gefascineerd geweest door verschillende vormen van geweld. Voorbeeld? Ik, uh, uh, bijvoorbeeld, mijn proefschrift ging over voetbalhooligans. Uh, en uh, ook de vraag, van, uh, door met die jongens ook echt te spreken en mee te lopen... Mm -hmm. van wat drijft die mensen daar, waarom dat geweld? Maar er zit voor mij persoonlijk ook... Uh, ik ben zelf ook vroeger het slachtoffer geweest van geweld. Dus ik vermoed dat daar, nou, deels bewust, ja. maar misschien ook onbewust... toch ook een deel van die fascinatie... Ver van vertel vandaag. eens wat u is overkomen. Uh, ik ben zelf een keer mishandeld door een, uh, door een groep jongens. toen ik uh, 17 jaar oud was. En want u was op weg naar? Uh, was een avondje uit. Gezellig, en dan gebeurt dit. Ja. En, en dat, dat was voor u ook, laten we zeggen, een persoonlijke ervaring. op basis waarvan je verder kunt breien aan het onderzoek? Ja, ik denk dat. Ik, denk dat, ik weet niet hoe één hoe op één die relatie ligt. Maar ik, ik, ik, als ik zo zelf terugkijk, dan denk ik zeker wel dat het voor mij een, een van de redenen is geweest. waarom ik uh, in dit soort type onderzoek uh, geïnteresseerd ben. En ik hmm. bijvoorbeeld... Op, waar het, voetbalhooligans weet ik nog goed hoe ik vroeger als kind... door mijn vader werd meegenomen naar de wedstrijd Feyenoord Ajax. En dan meer, eigenlijk meer politie dan uh, supporters zag. En dat fascineerde me ook altijd. van Maar god, uh, waar, ja, waar, waar gaat dat heen? En ik denk dat dat, dat soort uh, ervaringen zelf ook meegespeeld maar ja, hebben. Maar het is ook heel fascinerend om op zijn minst te weten... waarom een groep uh, bereid en in staat is een individu in elkaar te slaan. Absoluut. En, en wat ik nou zo zelf ook fascinerend vind aan dat, aan dat soloterrorisme... is dat het dus de eigenlijk uh, die directe groepsprocessen... Ja. Hè, en ook dus het elkaar aansporen, het stoer willen doen voor, voor andere groepsleden, dat dat eigenlijk niet aanwezig is. Ja. En dan ook de vraag van... ja, maar hoe komt dat zo'n individu tot dat punt? En dat ik eigenlijk toch steeds meer ben gaan zien... ja, ze handelen wel alleen... Maar hun referentiepunt is toch ook vaak hè? een bredere beweging of groepen. En eigenlijk zie je daar toch ook dat het zich zeker niet in een vacuüm afspeelt. Nee, maar aan de andere kant, uh, laten we zeggen, die groep is, een, is in feite een eenling. Want men opereert als uh, groep met, met dezelfde kenmerken en dezelfde doelstellingen. Aan de andere kant uh, blijkt die eenling over zo weinig geweten te beschikken... dat hij ook een grens overgaat die voor niemand te begrijpen valt. Ja, absoluut. En ik geloof ook heilig dat dat zie je ook uh, uh, in ander onderzoek... dat vaak als men die grens overgaat, dat, het, dat, het, nou, dat, dat je toch wel echt uh, heel moeilijk terugkomt. Hmm. Uh, en vooral in een groep ook, maar zeker ook als individu... waar je dus zo'n rigide, ja, starre opvatting hebt van, van goed en fout... Van, van goed en kwaad in de samenleving... dat het heel moeilijk is daar nog om bijvoorbeeld met iemand uh, op een redelijke manier over te discussiëren. Ja. Het lastige is uh, voor mensen die dergelijke... Uh, en deze vreselijke dingen willen voorkomen... dat ze zo'n eenzame figuur niet op het spoor komen. Hoe ga je dat doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, dat is ook een van de redenen waarom in mijn ogen... bepaalde extremistische groepen juist mensen aansporen... om, om dit, soort, dit soort aanslagen te plegen. is, is in, inderdaad omdat ze moeilijk zijn te voorkomen. Uh, je ziet echter wel dat... Uh, nou, op de eerste plaats moet, moet je dan toch constateren... dat helemaal voorkomen een illusie is en dat helaas dat er meer aanslagen zullen volgen. Ik bedoel, de recente geschiedenis wijst dat ook uit. Uh, maar dat tegelijkertijd dat je met gewoon politiewerk... en inlichtingenwerk toch vaak een heelheid komt... en dat er toch vrij veel aanslagen worden voorkomen. Mm. Bijvoorbeeld door, uh, door, te, door zich te richten op, op verdachte gedragingen. Bijvoorbeeld uh, Anders ik die, die grote hoeveelheden chemicaliën... Mm. Uh, kocht uh, via het internet... Uh, de, wat, waarvan achteraf werd gezegd... Hè, en achteraf praten is altijd makkelijk... maar oh, dat was echt een signaal. Uh, maar ook vaak bijvoorbeeld informatie... die verstrekt wordt door, door mensen uit de omgeving van zo iemand. Oh. Van, hé, hey, luister, uh, hij, hij zegt wel hele rare dingen. En ik heb bijvoorbeeld voorbeelden... ook van, van gevallen die ik heb onderzocht. Bijvoorbeeld die Gal Amir in, uh, in Israël... die in 1995... Ja. Uh, uh, Jitsa Rabin. Ja, Rabin heeft vermoord. Ja. Waar dus ook vrienden van hem op een gegeven moment de geheime dienst belden. Van luister, uh, hij heeft het er echt over dat hij dit echt wil gaan doen. En dat dat toen bij de geheime dienst eigenlijk nooit echt goed onderzocht is. En uh, waar later ook, uh, uh, ja toch wel idee heersen van nou dat had voorkomen kunnen worden. Ja. Uh, dus op die manier hè, kan, je toch op, kan je daar toch mee omgaan. Maar tegelijkertijd moet je echt ook echt focussen op, uh, op een stukje nazorg en op ja. veerkracht. En dus met andere woorden, hoe kan je effectief reageren... Sorry. als een aanslag echt plaats gaat vinden? Ja, houd uh, de oren en ogen open. Ik dank u wel, Ramon Spij, over lone wolf terrorist. Het ging over onder andere, anders blijf ik die 77 mensen vermoorden. Morgenavond, vanaf 8 uur weer twee uh, nieuwe dingen. Margreet rijntjes op onze site dingen.nl kunt u... Alles teruglezen wat u wilt weten over onze uitzendingen. Straks langs de lijn, Robert Meder. Eerst even langs Freddy van Tijn. Freddy, de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer dreigt het luchtruim te sluiten voor ewex vliegtuigen van de NAVO. Omdat de afspraken over de geluidsoverlast in Zuid-Limburg niet worden nagekomen. Minister Hille van Defensie zegt dat het lawaai wel degelijk is verminderd. Volgens de actiegroep Stop Ewax komt dat doordat de toestellen een deel van het jaar in Libië waren. Dan zal er volgend jaar opnieuw veel lawaai zijn. Op internet circuleert een mail die huisartsen oproept hun praktijk morgen tussen tien en één uur te sluiten. Honderden artsen zeggen van plan te zijn daaraan gehoor te geven. In die tijd wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over een korting op het budget voor de huisartsenzorg. Minister Schippers en de huisartsen hebben daar al maanden een conflict over.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 De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld. En een man van 62 is aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. <tieding> NOS, NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn met Robert Meder. En dus geen BNN Today vandaag. Goedenavond. Maar een extra lange uitzending van NOS Langs de Lijn. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ. Die over een klein kwartiertje begint. We zijn er live bij vanzelfsprekend. Maar we doen meer. Voor het eerst heeft Louis van Gaal zich uitgelaten over de bestuurlijke chaos bij Ajax. Voorlopig is hij nog niet van plan om zich terug te trekken. Als ik uh, de stekker eruit uh, trek, dan steek ik die ook eruit bij Steven Ter Haven. En dat zal ik niet gauw doen. Maar ja, er komt een moment dat ik het moet doen. En verder kijken we vooruit naar die andere bekerkraker... die morgen tussen Twente en PSV gespeeld wordt. Een cruciale wedstrijd voor Twente-trainer Co Adriaanse... die steeds meer bekritiseerd wordt. Deze week noemde iemand hem een verkeerde keus van FC Twente. Maar daar ligt Co niet wakker van. Kijk, als het nou ondertekend is door 16 miljoen Nederlanders... dan is het wat anders, maar het is gewoon één persoon... die ook waarschijnlijk nog belangen heeft om een x-artikel te schrijven. Ja, daar trek ik me niet zo wel van aan. Wie ook onder vuur ligt is Arjen Robber. Gisteren maakte hij voor Bayern de winnende treffer in het bekerduel met Bochum. Maar hij maakte ook weer eens een schandalige zwalbe. Nee, dat zag er niet uit. Ik heb het uh, niet teruggezien. Maar ik heb uh, van meerdere kanten gehoord dat het uh, er belachelijk uitzag. En, uh, ik heb ook gelijk mijn excuses aangeboden. Nou, de wedstrijd was gewoon heel stom. Langs de lijn is het tot 11 uur en volgens ons op Twitter. Het NOS langs de lijn. Laten we eens even kijken wat er bij twee andere wedstrijden... Uh, die om kwart voor zeven zijn begonnen, allemaal is gebeurd. Laten we beginnen bij uh, Heerenveen. Nou, het geluid van de Arena mag er wel bij, hoor. Klinkt wel gezellig, eigenlijk. Uh, technicus kijk me aan. We gingen toch naar de Arena aan. Nee, eerst even twee uitslagen. Heerenveen tegen uh, Ors. wedstrijd is net afgelopen. Het is... 11-1 geworden voor Heerenveen, dat is echt waar. Bij rust stond het nog 4-0, 26 e minuut. Toen stond het al 3-0, werd Dennis Jansen van Ors van het veld gestuurd. En toen was het verzet definitief gebroken. Ik ga niet alle doelpuntenmakers opnoemen, maar Bas Dost maakte er twee. Djuricic twee en Narsing maakte er twee. En Van La Parra maakte er ook twee. Dan dat andere duel, dat ging tussen, want die is afgelopen, zojuist. Tussen NEC en Achilles, 28, 3-0 voor NEC. Doelpuntenmakers Vados, Gozens en Platje. En dan onze verslaggevers in de arena. Uh, Jeroen Nelsen en Bar Stigler. Ajax, AZ. Dat noemen wij een mooi affiche. Goedenavond, heren. Goedenavond, Robert. Ja, nou, wij noemen dat ook een mooi affiche, dus daar zijn we het in ieder geval eens vanavond. Die weet voor het laatst, maar laten we de spanning er even inhouden. Nee, het is een prachtig affiche. Niet in de laatste plaats omdat deze vroegen natuurlijk in het recente verleden mooie confrontaties tegen elkaar hebben uitgevochten. je van de bekerfinale van 2007. Een van de mooiste bekerfinales van de laatste jaren. 1-1. Verlenging. Penalties. Ajax won uiteindelijk. Een wedstrijd werkelijk met alles erop en eraan. Vergeet niet dat uh, dit seizoen Ajax-AZ al gespeeld is in de competitie. 2-2 na een voorsprong voor AZ van 2-0 dat veel beter was. Ajax zelfs met 10 man. Maar toch 2-2 door een gelijkmaker van Jansen vlak voor tijd. Er gebeurt altijd wat. Um, en dat zie je ook. Stond dat misschien ook klinkt als bruggetje terug in de opstelling van Ajax vanavond. Want uh, daar zitten nogal wel wat verrassingen in. Je mag ook zeggen Frank de Boer de trainer is niet bereid om ook maar enig risico te nemen. Met alle vraagtekentjes die zo boven de hoofden van spelers uit zijn selectie hangen. Is er ook maar een klein pijntje of twijfel, dan speel je vanavond niet, zo heeft de boer besloten. Sillersen in de doel, dat is niet gek, want dat was al de afspraak in de beken. Achterin blijft Van Rijn staan, centraal naast Vertongen. Is de rechtsback ook gewoon van de wiel, maar heet de linksback vandaag Koppers. Omdat Anita toch nog wat last heeft van zijn hoofd. En dus niet speelt op het middenveld, wel Eno, wel Jansen. Maar ook Klaassen, en dus niet Eriksen, die ook een klein pijntje heeft. En voorin zien wij Boerrichter, die terugkeert naar een blessure. Lodero en Suleimani. En zo zijn er bij Ajax toch wel wat wijzigingen. Is nog aardig om te vermelden dat Ooier weer terugkeert op de bank. Dat ook Aysati daar zit, dat Serrero daar zit en nog wat anderen. Maar er zijn er dus bij Ajax vooral wat niet. Ook Boyle is er natuurlijk nog altijd niet. Al de wereld is er nog altijd niet. de Jong is er wel weer bijna, maar toch ook nog niet helemaal. En Sifco's hondden nog altijd niet. Dat is een behoorlijke lijst bij Ajax. Het verhaal bij AZ is een stuk minder lang. Daar zien we eigenlijk de vaste gezichten van de, de laatste weken. Verbeek heeft een fitte selectie en maakt daar ook gebruik van. Verbeek overigens die heel graag de beker wil winnen. Verloren in 1997 als assistent van Foppeda Daan, de bekerfinale. Met Heerenveen van Roda. Hij verloor hem ook als speler. Notabene tegen Frank de Boer. 6-2 klop tegen Ajax kreeg gert Verbeek toen. Hij heeft dus vaak genoeg in de eindstrijd gestaan, maar hem nog nooit gewonnen. En hij wil zo graag succes hebben, een prijs pakken als trainer. En die beker zou een mooie prijs zijn. De omstelling van AZ Esteban op doel, dat is geen verrassing. Achterin, Rijnen, Moisander, Viergever en Paalsen. Ook geen verrassingen, Rijnen nog altijd de rechtsbeck bij de afwezigheid van Marcellus. En Viergever vervangt in vergelijking met het duel tegen NAC van afgelopen zondag. Klavan achterin, die twee worden voortdurend afgewisseld met elkaar omdat ze elkaar ook niet zo heel veel ontwijken als het gaat om niveau. Het middenveld bij AZ ook geen verrassingen. Rasmus Elm speelt uh, toch eigenlijk gewoon met de punt naar achter. Maher en Wernblom zijn de andere spelers. Wernblom die hier in de vorige bekerontmoeting tussen deze twee ploegovers de rode kaart kreeg. En wat dat betreft wel uh, wat goed te maken heeft. Een ontmoeting die door AZ werd verloren met 1-0 bijna precies een jaar geleden. Berens is terug ziek geweest tegen Nak. Daar speelde toen Benschop op zijn positie. Maar Berens is weer fit en speelt dus. Elten is de spits. En Holmen, de man van de gemiste kansen in Breda, is de linksbuiten. Dat betekent dus dat Benschop gewoon weer op de bank zit. Geen Martens nog bij AZ. Hij is wel weer fit, maar Verbeek wil hem pas na de winter weer bij de selectie halen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Boymans, Die ook lang afwezig is geweest. Maar ook uh, nog steeds er niet bij is. Maar wel speelklaar is eigenlijk. Maar waarom met nog één wedstrijd te gaan, zo denkt Verbeek. Zou de jongens die het goed doen passeren en de risico nemen met de jongens die lang afwezig zijn geweest. Een paar minuten nog. Dan gaan we beginnen in een nou, toch nog redelijk gevulde arena. Vaak is hij leeg bij bekerwedstrijden. Nu zitten er denk ik pas toch zo'n mannetje op 22.000, 23 23.000 dan gokken we hem ruim voor het Ja, gemak. ik begrijp dat er sowieso 30.000 kaarten zouden zijn verkocht. Dus dan zelfs. komen er nog wat mensen bij zo. In ieder geval zit het vak uit Alkmaar met AZ-supporters. Vol die hebben de korte reis gemaakt. Bas Nijhuis is straks de scheidsrechter. Die heeft ook een goed gevoel overgehouden aan vandaag. Want hij is gepromoveerd naar de elite van de UEFA. Eens kijken of hij het straks allemaal in goede banen kan leiden. Om pas voor de afkrap, in de amsterdam alleen. En dan zijn wij terug. Natuurlijk gaat Ajax door of gaat AZ door. Heerenveen dus eerder door ten koste van OS. En NEC door ten koste van Achilles 29. Gisteren al RKC, Herakles en GVVV. Morgenavond komt daar of Eindhoven eh, of Vitesse of Twente of PSV nog bij. Maar dat is pas morgenavond. Laten we ons beperken tot het nu. En dan gaan we het hebben over de bestuurlijke ruzies bij Ajax. Uh, uh, u heeft er ongetwijfeld iets van meegekregen. En niemand neemt het natuurlijk kwalijk als u soms even niet meer weet hoe het ook weer precies zit. Nou, in grote lijnen komt het erop neer dat er twee kampen zijn. Een kamp Kruif en een kamp van Gaal. En u weet, dat is water en vuur. Nou, van Gaal die was aangesteld als algemeen directeur... maar die benoeming is door de rechter opgeschort. En tot nu toe heeft Van Gaal steeds gezwegen. Maar vandaag, bij een bijeenkomst van de Stichting Spieren voor Spieren... doorbrak hij het stilzwijgen. Hij werd toegezongen door kinderen met Ajax, Ajax... en dat maakte Van Gaal zichtbaar emotioneel. Ja, nou ja, ik ben geboren Ajaxiet. Uh, dat heb ik uh, heel vaak geroepen. Uh, ik heb daar gespeeld als speler, weliswaar niet op het hoogste niveau, maar ik heb er wel gespeeld. Toen ik in de buurt werd, werden ze wel kampioen, om maar een voorbeeld te noemen. Ik ben er trainer geweest, Nou, toen zijn er ook wat titels gehaald, dacht ik. En ik ben technisch directeur geweest en dan zijn we ook kampioen geworden. Dus iedere keer als ik in die buurt ben bij Ajax, en ik was er vaak, want ik was er ook als klein kind, heel vaak in de Watergasmeer, keek ik naar trainingen, ja... Dat, dat ga je niet zomaar even wegstrepen. En uh, daarom doet het me wel uh, plezier dat ondanks de, de chaos die er nu heerst, dat deze kinderen nog steeds Ajax roepen. En, en dat zij mij in verband brengen met Ajax. Dat is toch grappig? Ja. En u bent over andere manier ook in verband gebracht met Ajax. Uh, er wordt wel gezegd: Ajax is een hele mooie vrouw. Moeilijk om uh, links te laten liggen. Hoe, hoe kijkt u nu tegen de situatie aan? Ja, de vraag is natuurlijk, uh, is dit is nou wel de weg uh, waar langs het proces moet verlopen? Dat is het dan natuurlijk niet. Het is, een heel, het is heel slecht voor de club Ajax. Maar ja, uh, het is niet voor niets waarom ik uh, gevraagd ben. Nou, alleen ik wil daar op dit moment uh, weinig uh, over kwijt. Omdat ik vind dat uh, de raad van commissarissen aan het woord is, de, de rechter... Is aan het woord. De bestuursraad die ook nog gekozen moet worden. Want ja, het is natuurlijk een complex geheel met een uh, NV en een clubvereniging. Ja, dus al die echelons moeten op elkaar afgestemd worden. En daarom is het ook een problematische zaak geworden. Maar ik kan me voorstellen in uw positie dat er ook een, een einde is aan uw geduld uh, om te wachten tot het allemaal helder wordt. Dat, dat heb ik uh, impliciet al uh, uh, net ook gezegd bij, bij andere media. Uh, ja, het is natuurlijk zo dat op het moment dat ik uh, uh, de benoeming uh, geaccepteerd heb en die is nu weer opgeschort... Ja, is natuurlijk uh, de stroom van aanbiedingen die uh, regelmatig bij mij binnenkomen, is afgezwakt. Toevallig heb ik gisteren weer uit een heel veel land een aanbieding gekregen. Maar, maar ja, uh, het is wel duidelijk dat uh, de benoeming van Louis Vergaal, of de voorlopige benoeming, of de opgeschorte benoeming, hoe je het ook uh, maar wil omschrijven, invloed heeft op uh, de aanbiedingen van uh, andere clubs of andere landen. En wat moet er gebeuren voordat u zegt, uh, ik, uh, ik hou het voor gezien? Is dat duidelijk te zeggen of is dat ongewis? Nee, dat is niet duidelijk te zeggen. Er spelen zoveel factoren een rol. Ik heb me natuurlijk ook verbonden uh, met mensen. Hij en, en heeft niet... nog contact met uh, bijvoorbeeld Steven ten Haven? Daar ja, deze... heb ik daar contact mee. Uh, wat hem allemaal overkomt, dat is ook niet normaal hoor. Uh, dus uh, deze man blijft ondanks alles overeind. En, en, en dat wordt niet één keer benadrukt. Uh, maar hij blijft wel overeind en hij blijft wel strijden voor zijn zaak. En of je er nou mee eens bent of niet mee eens bent, dat is een, wat anders. Maar hij blijft wel strijden voor die zaak. En uh, dat zijn maar heel weinig mensen gegeven om onder die druk uh, nog steeds stevig ten, ten haven te blijven. En, dat vind ik wel knap. Dus als ik uh, uh, de stekker eruit trek, dan steek, ik die, dan steek ik die ook eruit bij Steven ten Haven. En dat zal ik niet gauw doen. Maar ja, uh, er komt een moment dat ik het moet doen. Uh, Daarop voortbedurend, hij zei ook, uh, Steven ten Haven zelf, dat het zou het mooiste zijn voor de club als de twee clubiconen van Ajax samen deze club weer naar grote hoogte kunnen sturen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen of is dat ondenkbaar? Nou kijk, dat, uh, dat soort uitspraken, dat bespreek ik met de Raad van Commissarissen. En dat bespreek ik uh, met uh, het interimbestuur. Want uh, die zouden daar uh, natuurlijk als eerste van op de hoogte moeten zijn. En, en niet de media, vind ik. Dat is niet de volgorde. En is, is dan uh, de, de voetbalvisie van de twee iconen, wordt door mensen ook gezegd... Uh, die zou best zoveel op elkaar kunnen lijken dat daar niet zoveel lucht tussen zit. Is dat een vreemde gedachte? Maar heeft u vragen gesteld naar de inhoud van de fusie van Cruijff dan? Die heb ik in die hele uh, maand niet eenmaal gehoord. Ja. U zegt die is, die is eigenlijk onduidelijk. Nou, dat zeg ik niet. Ik, heb, uh, ik, ik, uh, ik weet uh, wat Johan Kruij wil, maar dat staat al twintig jaar in de beleidsplannen van Ajax. Dus uh, daar is geen verschil van mening tussen. Maar u had uh, als media uh, inhoudelijke vragen moeten stellen en die zijn er niet gesteld. Dat is een heldere positie. Hoe uh, verwacht u uh, dat de komende maanden voor u zullen lopen? Is er enig zicht op? Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de toekomst brengen wil. Ik weet toch niet wat de, hoe de rechter gaat beslissen. in het bezwaar uh, die de Raad van Commissarissen nog een keer aangaat. Ik weet toch niet uh, hoe het interim bestuur gaat beslissen. Die wordt vanavond gekozen. Uh, wat wat, uh, wat is, uh, is hun mening? Uh, ja, dat moeten we allemaal afwachten. En uh, uh, ik weet één ding: mijn benoeming is opgeschort. Dat weet ik. En, en uh, dus. Alles wat ik zeg is eigenlijk slecht omdat ik daarmee de rechtszaak beïnvloed of uh, de stemming van de Interim Bestuursraad uh, of wat dan ook. Ik, ik, ik wil daar geen part nog deel aan hebben. Zij kunnen mij uh, uh, vragen om te komen en dan geef ik antwoord en uitleg. Maar het is niet zo dat, dat ik via de media iets moet zeggen. Nee, helder. Waar u wel iets over kunt zeggen is misschien de, de mogelijkheid op een club als Ajax in deze financieel toch andere tijden dan... Toen u uh, de Champions League met ze won. Ik ben begonnen met 0,0 uh... cent hoor. Toen ik begonnen ben was er nog niet eens geld om een kerstkaart te kopen. Echt niet. Hij kan ook in deze tijden weer terug naar de Europese top, ja, zegt hij. Natuurlijk, u. natuurlijk. Alleen je moet uh, creatief zijn in, in uh, de jeugdopleiding. Het accent moet op de jeugdopleiding liggen. En uh, supporters... En leden moeten accepteren dat Ajax tijd nodig heeft om, uh, om de jeugdopleiding uh, uh, te laten renderen. Nou, Frank de Boer heeft al een eerste stap gedaan door veel jeugd te gebruiken. En u heeft gezien dat hij is kampioen geworden. Maar ja, dat moet een voortzetting hebben. Louis van Gaal in gesprek met uh, collega Edwin Schoon. Mis, misschien niet uh, helemaal toevallig. Morgen is de verkiezing van de zogenaamde bestuursraad. Die moet de huidige ledenraad vervangen. En belangrijker, de bestuursraad moet een besluit nemen over de huidige raad van commissarissen. Maar daarover dus morgen meer, want in de arena rolt de bal. Dus gaan we naar Bart en Jeroen Elsoff. Tweede minuut wedstrijd, 0-0, nog geen kansen gezien. U heeft dus nog niets gemist. AZ is aan de bal met viergever die ze rust pakt. En terug speelt op de Costa-Ricaanse doelman van AZ, Esteban. Die een zwakke trap in huis heeft, naar voren zomaar over de zijlijn. En dus kan Ajax overnemen aan de rechterkant van het veld waar het kan gaan ingooien. En ook Ajax doet het rustig aan. Het zijn twee goed voetballende ploegen die ongetwijfeld in de eerste minuut even moet kijken hoe uh, het staat. Wie, wie gaat oppakken in de zone of man mandekking van deze twee oefenmeesters tegenover elkaar. betekent ook dat het twee oefenmeesters zijn die tactisch vermogen hebben en ongetwijfeld iets hebben bedacht. Om elkaar in ieder geval proberen te verrassen. Voorlopig lijkt het erop dat het middenveld gewoon prachtige koppeltjes oplevert met Maher 1-0. Die nu in de buurt van de bal zijn. En dan zal Elm in de buurt van Klaassen moeten lopen. Terwijl Ajax nu weg is. De eerste diepe bal op Soleimani komt. Dat wordt uh, door AZ door de verdediging opgelost. Ten nauwe nood mag ik zeggen. Want mooi Sander krijgt er een voet voor. Maar zoveel schilder. Dat eigenlijk niet sch scherpe, strakke bal. En AZ kan nu uitverdedigen via Rijnen. Aan de rechterkant van het veld de diepe bal naar Eltidoor. Er zit het hoofd tussen van Vertongen. Die bal wordt weggekopt richting de middenlijn. Maar dan weer door AZ opgevangen. En komt dan opnieuw voor de voeten van Rijnen te liggen. Die hem onder druk van Lodero. Opnieuw dus de spits bij Ajax terug speelt. Naar de doelman. Naar Esteban. En bezit weer voor AZ. Viergever speelt in op Zonne. Die een zeer zwakke kaats terug op Viergever in huis heeft. Dat wordt dan uiteindelijk maar half opgelost door Elm die ertussen zit. Maar dat geldt ook voor Eno. En uiteindelijk is het er staat dat Ajax de bal heeft. Met Van der Wiel aan de rechterkant van het veld. Die uh, vrij staat. Maar voorlopig de bal nog niet ontvangt. Als Soleimani uh, vrij staat ook hij krijgt de bal niet. En Ajax neemt zelfs uh, dus veel tijd uh, in deze situatie dat AZ overneemt. En AZ kan ook counteren aan de linkerkant nu. Met uh, de mee opgekomen Paulsen. die veel vrijheid heeft. Nou doet maar zelf Pauze of afgeven op Holmen die in het midden helemaal vrij staat. Die bal op Holmen komt er ook, maar wordt op het laatste moment doorzien. Wat een enorme kans voor AZ in de vierde minuut. Waar Paulsen helemaal vrij staat. Niet wordt aangepakt, niet wordt opgepakt. En eigenlijk moet hij die bal gewoon beter afleggen op Holmen. Dan staat het al vroeg in de wedstrijd 1-0. Ajax ontsnapt. gooi voor AZ inmiddels genomen. Via Paulsen die opnieuw balbezitter heeft. Kan AZ dus met veel mensen op de helft van de tegenstander blijven. Er werd zo even Paulsen prachtig weggestuurd door een hakje van Eltidoor Die even keek en twijfelde. Zo leek het maar dan toch de bal... In de loop van Paulsen meegaf. Nou, het is een wapen dat is inmiddels bekend van de Deen. Dat hij graag en veel en snel en goed komt daar op die linkerflank. Het zou wel eens, zo zegt men dan in Alkmaar en omgeving. Geldt ook voor Holmen natuurlijk voor Paulsen. De laatste wedstrijd voor AZ kunnen zijn. Als ze in de winterstop zouden vertrekken. Er is links en rechts interesse. Nu had Borussia München Gladbach zich weer voor Holmen gemeld. Die zouden ook Paulsen op het lijstje hebben staan. Daar zijn ook Engelse club voor in de running. Kortom, dat wordt nog spannend. Zoals het in meer... Steden, meer voetbalsteden van Nederland spannend zal blijven. Applaus nu voor Lodero die twee mensen van AZ zijn hielen laat zien. En uiteindelijk de bal de, de, voor de voeten van Klaassen ziet belanden. Klaassen transporteert hij naar de rechterkant van het veld. Voor het doel meldt zich nu Boerrichter, Usbilis paast. Maar ja, naar wie eigenlijk? Naar niemand, dat was Soleimani overigens. Zwak waar uh, Klaassen weliswaar diep kwam. Vanaf het middenveld het gat in wilde duiken. Maar uh, die bal was veel te hard van Soleimani. En dus heeft AZ de bal met Esteban. En die kiest voor een opening die beter is dan zijn vorige opening. Naar Pauze aan de linkerkant. Paulsen wil langspelen op Maher. Daar zit een Ajax tussen. In dit geval van de wiel. Bal over de zijlijn. AZ heeft al gegooid met Holmen. Die probeert Maher aan te spelen. Daar zit Vertongen tussen. Die heeft de bal. Is er met krachtige passen vandoor. Vertongen het strafschopgebied in van AZ. Vertongen met het eerste schot van Ajax in deze wedstrijd. Met zijn rechter gaat over de kruising, een meter of twee. Esteban staat erbij en kijkt ernaar. Maar het geeft even aan hoe Ajax in de omschakeling nu scherp is. Want AZ levert de bal dus gemakkelijk in op het midden. Vertongen, 1, 2, 3, 4 passen. Vrij bijna in het strafgebied van AZ. maakt het schot dus over. In die zin zijn het vergelijkbare kansen geweest die de ploeg hebben gekregen. In de eerste minuten van deze wedstrijd. Namelijk na balverlies van de tegenstander er dan snel uitkomen. Nu leidt AZ op het middenveld balverlies. Moet Maher proberen dat te herstellen. Dat is zijn eigen fout. Overigens krijgt Soleimani de bal. Dribbelt hij wat in de breedte. Gaat de bal naar Jansen. Aan de linkerkant is Boerrichter. Maar die krijgt de bal nu wel van Jansen aangeboden. Maar als een soort postbode komt hij hem brengen. Dan moet hij terug naar Koppers. De linkervleugelverdediger dus. Die de bal geeft aan Van Rijn. De andere jongeling, Ricardo Van Rijn. In het centrum van de verdediging. Van Ajax. nu naar Van der Wiel. Die de bal zomaar inlevert nu. Bij 4 geven. Die kijkt en kijkt en kijkt. En wordt al van de sokken gelopen door Solemani. En krijgt een vrije schop. Publiek boos. Nijhuis heeft dat denk ik goed gezien. In de zesde minuut van deze wedstrijd. En je kan zeggen, Soleimani doet dat verstandig, want heeft dus gezien in de eerste minuten van deze wedstrijd... wat het kan betekenen als je de tegenstander naar balverlies laat lopen. Dat doet hij dus begrijpelijkerwijs niet. Het is in ieder geval duidelijk wat Ajax wil. Het wil AZ in ieder geval zo rond de middenlijn opvangen en daar eigenlijk geen meter ruimte geven. Die ruimte komt er nu via de lange bal misschien voor Eltendoor, maar die is niet snel genoeg of de bal is te hard. Het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval heeft Silvester de bal te pakken omdat hij alert voor zijn doel kiept... En de bal dus te pakken heeft. Ajax in balbezit. Ajax krijgt wat meer tijd in de opbouw dan AZ. En uh, aan de rechterkant is het nu Van Rijn, de jongeling, die zichzelf in de problemen werkt. En de bal ook kwijt lijkt te zijn. Wordt opgelost door Eno, die voor de zekerheid maar terugbleef. Een uh, risicovolle bal in huis heeft. Naar de linkerkant naar Koppers. En die moet dan weer terug naar Sillessen. Dit ziet er dan niet zo heel erg uh, goed uit wat Ajax laat zien. Dus wordt het opgelost met een lange bal waar Lodero dan achteraan gaat. En omdat Viergever twijfelt, heeft Lodero ook de bal. Lodero gaat door, daar zit Elm dan weer tussen. En zo heeft Viergever weer de bal. Het is een interessante openingsfase als het gaat om de ruimte die beide ploegen elkaar eigenlijk niet geven. Eens kijken wie daar als eerste het best mee omgaat. Deert heeft de bal, wil met een klein dribbeltje langs Koppers. Maar Koppers wint het duel. Dan komt er een slechte bal van achteruit van Vertongen. Die is dan weer prooi voor de Alkmaarders. stelte van de middenlijn, Wermbloom. Wermbloom, twee mannen kwijt. Dan glijdt er bij Ajax ah, ook nog één weg, dat is Koppers. En dan kan... Berends weg aan de rechterkant, de voorzet is dan veel te hard en gaat over Elthidoor heen, gaat over Holmen heen. Het is dat Maher aan de andere kant van het veld die bal nog kan binnenhouden, zo is de aanval van AZ nog in leven. Maar eigenlijk is hij ook tegelijkertijd op sterven na dood, want er zit geen gevaar meer in en geen muziek ook. Na 7 minuten voetballen bij de 0-0 stand, was dit toch een aardige mogelijkheid opnieuw voor AZ. zit voor Rijna aan de rechterkant, het is uh, wat onwennig. In de openingsfase van beide kanten eigenlijk. Dat zien we aan de passing. Het is vaak wat slordig. Misschien toch wat zenuwen. Het zijn twee uh, sterke ploegen tegenover elkaar. En rekenen maar op dat AZ hier graag een keer wil winnen. AZ dat nog nooit succes haalde in de arena. Als het gaat om uh, een overwinning tegen Ajax. Het kon wel een keer de Johan Cruijsgaal. Maar dat was tegen een andere tegenstander. Nu is uh, Ajax weg met van der Wiel. Heeft hij afspeelmogelijkheden. of doet hij het zelf? Hij doet het zelf. En Ajax staat op een 1-0 voorsprong. Voor de goal in de 18e minuut van Gregory van der Wiel, die solleert, solleert, ver komt, uiteindelijk zijn laatste man ook passeert. Kijkt of er mensen vrij staan voor het doel, maar uiteindelijk kiest voor een schot in de korte hoek. Hij doet het echt helemaal zelf. Hij komt er op vanaf de middenlijn. De 1-2 gaat hij aan met Lodero. Dan uh, staat Moisander nog wel. Die denkt aan een voorzet. Maar Van der Wiel kapt hem kinderlijk eenvoudig uit. En verslaat Esteban in de korte hoek. Het is een uitstekende goal van de man die uh, wellicht gaat vertrekken naar Valencia aan het einde van het seizoen. Maar hier Ajax nog uh, gunstig op een 1-0 voorsprong zet. Ja, en scoren met links. Dat is uh, wat je bij Van der Wiel ook niet meteen verwacht. En daar had Moisander blijkbaar ook geen rekening mee gehouden. Want hij had blijkbaar alles verwacht behalve dat... Het laat zich vrij makkelijk uitkappen eigenlijk. Wel een prachtige actie van Van de Wiel in de korte hoek geschoten. 1-0 voor Ajax, vroeg in de wedstrijd. En dat betekent dat er automatisch een wedstrijd gaat ontstaan waarbij er al een van de twee moet. En dat is voor de neutrale toeschouwer, schuilenstreep Luisteraar, alleen maar leuk. 9 minuten, 1-0 voor Ajax. Van de Wiel maakte de goal. Elm heeft de bal voor AZ Hij kan terugspelen naar 4 geven. Dat kan hij niet, dat moet hij. Onder druk van Klaassen, dan gaat de bal zelfs helemaal terug naar Esteban. ...omdat het stadion toch nog redelijk volgelopen is... ...maar zeker lang niet helemaal vol zit... ...is het een lawaai van die welste, ...alsof het hier stijf is uitverkocht. Ja, en dat is gezellig wat dat betreft. Het stadion trilt zelfs een beetje... ...als de meeste supporters van Ajax staan te springen... ...en dus op die gunstige 1-0 voorsprong staan... ...vroeg in de wedstrijd tegen AZ... ...dat de verdediging toch niet erg sterk uitzag ...bij deze treffer. AZ toch maar 15 goals tegen in de Eredivisie... ...daarmee volgens mij de minst gepasseerde ploeg... Dat was aan deze treffer van Van der Wiel niet te zien. Azet dat hier weer in de problemen zit. Na nou, het zwakke uitverdedigen van viergever. Opgejaagd door Soleimani. En 2 meter voor de hoekvlag aan de rechterkant. Mag Ajax nou gaan ingooien. Dat is inmiddels gebeurd. Lodero is de bal komen ophalen. Wordt opgejaagd door Elm. Houdt de bal niet binnen. Maar als laatste zit Elm eraan. En dus mag Ajax gooien. En bij AZ kijken ze elkaar zo'n beetje aan. Van kom op nou. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Want Ajax is dominant. Nu na de 1-0. En AZ kan eigenlijk alleen maar terug. Aan de rechterkant van het veld. Balbezit voor Klaassen. Terug naar Van Rijn. Achterin. Dat had je toch aan het begin van het seizoen ook niet verwacht. Sillessen. Dat zijn namen die je toen nog niet hoorden bij het eerste elftal van Ajax. Eigenlijk alle drie. Maar nu wel Jansen. Dat weten we dan wel. Een poosje verspeelt nu Ja, ongelukkige uittrap van Sillers ook. De bal tussen twee spelers van AZ in. Dat geeft dan weer mogelijkheden voor de ploeg uit Alkmaar. Aan de linkerkant krijgt Holman de bal. Komt Maher eroverheen. Dan kan Holman ook nog wat binnen duiken. Dat doet hij inderdaad. Zoekt de 1-2 met Eltido. Die krijgt de bal niet terug. Dan gaat de bal toch weer naar de buitenkant. Dan staat Maher die een voorzet zou moeten geven. Maar dan moet hij eerst langs van de wiel. Binnendoor buitenom. Terug naar Eltidoor gespeeld. Op de punt van het Een Kort 1-2 met Holmen. Eltidoor sterk komt nog bij de bal. Maar pas nadat hij over de achterlijn is gerold. En aangezien AZ die bal het laatst heeft geraakt... kan je ook stellen dat Van der Wiel goed verdedigt door zijn lichaam goed te gebruiken. En komt er een doeltrap voor Sillissen. Ik denk dat hij ook uh, wel wat geluk heeft dat El door uiteindelijk... Uh, zijn been niet ver genoeg kan uitsteken om die bal nog voor het doel te krijgen. Maar goed, laten we het voordeel van de twijfel geven aan de doelpuntenmaker van Ajax. Gregory Van der Wiel, 23 jaar. En vermoedelijk dus uh, bezig aan een afscheidstournee. Als hij straks naar die mooie club gaat in Spanje, naar Valencia... en uh, in een heel ander stadion, een ouder stadion zal gaan spelen met Stalla. En dat is, geloof me, iets heel anders dan de Amsterdam Arena. Ik kan het allemaal rustig vertellen omdat Ajax de bal achterin de rond speelt op zijn gemak. Met nu uh, iets buiten het geprobeerd de aanvoerder die oploopt. Vertongen, die denkt aan een crosspaas, maar kiest dan toch voor een korte bal. op blodero, die wordt afgetroefd door Moisander. Moisander die uh, in eerste instantie Vertongen tegenkomt. Maar nu door kan. Moisander, wordt hij vastgepakt? Nee, zegt uh, Nijhuis. Daar komt Koppers denk ik goed weg. Moisander kijkt naar de scheidsrechter. Want die denkt aan het uh, ontnemen van een doelrijpe poging. Het zou in eerste instantie een vrije trap voor AZ betekenen. Als de scheidsrechter dat gezien had. Maar dat is niet het geval. En het is dus ook geen rode kaart. Diezelfde zelf tegen 11 en 1-0 voor Ajax. 12e minuut van de wedstrijd. En het balbezit voor Ajax via 1-0. Die een beetje wordt opgejaagd nu door Holmen en Eltidoort. Nou ja, opgejaagd. Hij kan de bal rustig terugspelen naar Vertongen. Vertongen naar Van Rijn. Van Rijn nu wel opgejaagd door Holmen. moet de bal nadat hij is weggedraaid terugspelen naar Silissen. Die buiten zijn eigen strafhofgebied staat. En de bal nu weer terugkaatst naar 1-0 halverwege de Ajax-helft. Aan de linkerkant is er weinig beweging. Aan de rechterkant is er geen beweging. Dan moet de bal terug naar Koppers. Koppers-Boerrichter. Boerrichter het hoofd van de middenlijn onder druk gezet door Reinen. Terug naar Koppers. Koppers onder druk gezet door Berends. Terug naar de keeper. Eltidor loopt door. Is Sillenzen in de war? Nou ja, nee. Want die trapt de bal 10 meter over de middenlijn. Maar wel op het hoofd van Wermbloop. Die sterk is in de lucht en ook nu het duel vrij makkelijk kan winnen. En zo heeft AZ de bal weer terug. Wil Berends langs zijn tegenstander dat lukt niet. Omdat Koppers zijn been uitsteekt. En zo krijgt AZ slechts een ingooi 13 minuten gespeeld. Van de Wiel is de enige die op het scorebord staat. Het is 1-0 voor Ajax. En dan langs de lijn. Op 1. BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandoori... naar de bestseller van Ernest van der Kwast. Hilarisch. Of, of al in Delhi! <laughs> Ontroerend. Als was ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikte aan de keuken van mijn moeder. Rode pepers, masala. Mama Tandoori, zaterdagmiddag om half vijf. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik ben Bas Haring. En ik ben niet voor niets filosoof.